De kortste keer liepen ze alle kanten fout, zou ik. Ja, ja zeggen. Ja, ja. Ja. Maar buitengewoon interessant. Het is ook uh, iets waar ik zeker nog een keer voor naar China zou gaan. Ja. Mm -hmm. Toen zou gaan. Ja, er zijn nu ook uh, artsen uit uh, Shanghai, onder andere. Ja. Eentje uit Shanghai die hier in uh, Gent, in België. Ja, ja Shen is dat. Ja. Ja, ja. ja een, ik heb hem een paar keer ontmoet. Dat is, een goeie, dat is een goede leraar. Ja, heen? het is een buitengewoon. Uh, uh, interessante ja. heel Ja. tegen en uh, uh, geoefend. Ja. ja. Een van de meesters op dat gebied in Europa. Ja. ja. Uh, en uh, nou ja, je ziet daar heel veel vormen van. Voor als je s ochtends vroeg, en misschien weet je dat, ga je s ochtends uh, sta je vroeg op om een uur of vijf in de zomer. En dan ga je de stad in. Uh, loop je in een park, een willekeurig parkje. Groot park, klein park. Goedenavond lieve mensen, hier zijn we dan weer met de Radio. En wel, op de, kijk kijken hoor, de 29 ste mei, de laatste zaterdag van mei, in 2010. En dan nog twee dagen te gaan. En dan zitten we alweer in juni. En als de juni voorbij is, hebben we het jaar weer voor de helft opzitten. Maar, jullie zeggen al, ik zie het, wat is het toch rustig. En als ik dat zo zie, dan doen we dat wel eens denken aan mijn verjaardag. Als je jarig bent, dan moet je uiteindelijk, je weet nooit niet, tenminste van je familie, je weet nooit niet wie er wel komt en wie er niet komt. Ik ben altijd ze beginnen te bellen, om me te feliciteren, want dan weet ik al dat ze niet komen. Het lijkt misschien toch heel ondankbaar dat ik dat zo zeg. Maar dan is het toch lekker rustig. En als dan s'avonds de tijd voorbij is, en dan zijn er zijn maar een paar mensen geweest, de rest heeft allemaal gebeld, dan denk ik bij mezelf, oh, wat lekker rustig. Ja, we hebben het toch gehad vandaag. En zo is dat natuurlijk ook. Maar je kunt nooit, want we willen weten, niet dat natuurlijk allemaal gaat komen. Dat weet je gewoon niet. En, er is van alles te doen, overal, we en zo, dus komen dadelijk allemaal wat later binnengevallen. En dan zou je een programma gaan verzinnen voor wat mindere mensen. Dat je daar echt, echt dat, dat jullie zo mooi zeiden. We hebben nou haar hele uh, aandacht, en dat is ook zo natuurlijk. Zou je er nou maar alleen zijn, dan zouden we natuurlijk jullie heel, heel diep op jullie persoonlijk in kunnen gaan. Maar ja, dan ga je weer, komen ze allemaal weer binnen, want dan horen ze daar, dan zitten ze te luisteren. Want dan is me dan weer opgevallen. En dan zitten ze te luisteren, en dan komen ze allemaal in één keer binnengevallen, want dan willen ze ook meedoen. En dus daarom is het altijd heel moeilijk. En het is maar goed dat we het ook allemaal niet van tevoren weten. Maar we kunnen in ieder geval beginnen. Jullie zijn er, ik ben er. En dat draait allemaal weer. Dus ik zou zeggen: goedenavond, lieve mensen. En ik ga beginnen natuurlijk met Danny. Goedenavond, lieve Dani. Fijn dat je er bent. Gezellig. Heerlijk. En ik hoop dat je weer een goede week achter de rug hebt en dat je er wat van hebt kunnen maken. Laat het eigenlijk maar zien op het chat, dan hoor ik wel hoe het gegaan is. En dan kunnen we daar een beetje over door discussiëren. discussiëren. Dan hebben we Dirk Dick, onze heerlijke Dirk Die Lekker zitten genieten, ik weet niet of dat het in Zeeland op het moment ook regent. Dirk hier regent het wel, maar heel niezerig een beetje, maar toch wel voldoende nat, om nat te worden. Dus dat is altijd. Ik zie dat Dommer, die, die zit aan de worst en een soepje. Dat is ook moeilijk. Dus Dirk, fijn dat je er natuurlijk bent. Altijd weer heerlijk gevoel. Als ik jou weer, in, weer bij ons heb. Dan natuurlijk Dommer. Goedenavond, lieve Dommer. Ook jij natuurlijk altijd van harte welkom. Je zit op dit moment lekker te smikken aan de worst en, de soep. en een soepje. Kunt weet u nu wat voor soepje. Het kan een echte soepje zijn. Jan is zo terug, maar je moet even een kind halen. Nou, jij zit aan een soepje. Dus ik weet niet wat voor soepje. Je hebt allerlei soepjes. Het is nou een beetje de tijd voor de aspergessoep, hè? Daar is nou eindelijk de tijd voor de aspergesoep. Die slaat ze nu rond, rond je ogen. Ik weet nog jaren terug... Dan zag je bijna helemaal geen, echt, geen, geen uh, uh, asperges in winkels liggen en nou overal hè, stunten ze ermee. En dan kan je toch wel lekker zo van maken, natuurlijk. Nou, dan is er natuurlijk Edwin, hé, hey, onze eigen Teddy, ridder Teddy weer. Hij is weer terug van vakantie. Allemaal weer goed, goed aangekomen. Ik hoop dat het allemaal goed gegaan is. Oh, prei- en aardappelensoepje. Worst met prij en aardappelensoepje. Ik hoop dat het allemaal goed gegaan is, lieve Edwin. Vertel een beetje hoe je het gehad hebt, of het leuk geweest is. Ja, dat je weer lekker bruin geworden bent. En dat de reis goed gegaan was, want het was toch wel over uren vliegen. Ik heb ook nog aan jou gedacht toen die vliegramper uh, plaatsgevonden had. Toen dacht ik, oh, als mag, maar dan besefte ik dat jij al eerder weggegaan was. Dus zo doe dus je. Ziet, dus ze zien ze van, goedenavond en welkom terug in Nederland. Hallo. Nou, dan is er natuurlijk Elisabeth, mijn trouwe vriendin, die me weer de stand van de maan een sterrenbeeld gestuurd heeft. Hij staat nog nu op dit moment nog in boogschutten. En dadelijk om kwart voor negen, 20:45 uur 45, dacht, dan gaat hij over een steenbok. Dus dan komt weer de, de tijd van de geheimzinnigheid en op je zijn aan. Het is, hè. Een steenbok is een beetje op zichzelf. Het kan heel erg in zichzelf verkeerd zijn. En dan heb je natuurlijk, als dat ding die je maandat beïnvloedt, omdat hij staat in dat sterrenbeeld, dan merk je ook dat uh, de mensen ook wat terughoudender zijn. Dat, dat is, vind ik al zo typerend. Ik ga het ook altijd heel erg in de gaten. Dus lieve uh, Elisabeth, altijd weer bedankt. Edwin, Edwin is uh, heel erg geweldig geweest. Hij heeft zich lekker laten verwennen. Hij heeft een mooie bruiloft meegemaakt, ook nog. Ja, en dan meer op die traditie van daar natuurlijk, uh, Edwin. En die mensen die weten wel wat feesten is. En, en, en mooi, er eigen mooi kleden, want ik vind dat altijd zo bijzonder in die landen. Dat ze zo ze op kunnen toren. Dat is alles wel heel mooi, hoor. Dus wat zegt, ik doe het graag voor je, dat is alleen maar fijn. Dan weet ik ook wel niet, wel ik niet, dat je er graag voor je doet. Dan is ons schubken, schubke, schubken, ons schubken. Vorige week was ze blupke, blubke, blubke. Nou is ze blubken, gupke, blubken. Die is natuurlijk ook weer, ja, die zwemt weer heerlijk in de, de viskoe rond. En dan moet je ze zien zwemmen. Blub, blub, blub, blub, Komt straks de boven zo. Blub, blub, blub, En als ik het goed begrijp, rook je al die tijd niet meer, hè, toch? Als het nog steeds aan de zoek binnenkomt, gewoon een beker voor je ja, kopen. Dus ook jij ja, lieve Gupke, fijn dat je, dat je in ons midden bent weer. Ik hoop dat het allemaal lekker goed met je gaat. De maan staat in de steenbak. Vanavond, kwart van negen. Dan komt gelijk, komt uh, nou Jan die was even uh, het kind halen, dus als Jan dadelijk terug is, dan kan ik hem nog even gedacht zeggen. Nou, ik zal meteen Krij natuurlijk begroeten. Goedenavond lieve Krijn. Elf maanden vandaag. Nou, geweldig, lieve Gup. Applaus van mij, lieve Gup. Applaus van mij. Ik vind het geweldig. En nu moet je ook gewoon doorgaan. Ja, ik heb vanavond, uh, vannacht, nacht eigenlijk, afgezworen om die wijn hier te drinken. Maar dan kom ik dadelijk al eerst iedereen even begroeten en dan kom ik er dadelijk wel even op terug. Dan is het natuurlijk Krijn, goedenavond lieve Krijn. Je bent wat laat vanavond. Sint Petrus, Sint Petrus, je moet op je plaats zijn als de mensen binnenkomen. Want je weet, de mensen gaan onverwachts. En als ze dan aankomen en die Petrus is er niet, dan, dan heb je de potpenale aan het dansen. Of de botten de botte aan het dansen. Goeienavond, Knieuweze Krijn. Fijn dat je er bent. En ik verwacht dat eh, uh, Ina ook ergens op de achtergrond. Er is dus allebei van harte welkom hier bij ons in het programma. Dan is er natuurlijk Lares, mijn lieve Lares. Die was vorige keer een beetje te laat en had ik een quiz gedaan, hè. Hoe sta ik met mijn spirituele groei? Want het was er wat te laat. Ze dus zei, dat doen ze een keer iets leuks, en ben ik er niet. Nou, dat zijn van die dingen die mensen kunnen overkomen, hè. Lieve Lares, alles overkomt ons. Waar we niks aan kunnen doen. Wim Zonneveld zou zeggen, en zo is het gekomen. Dan wil ik natuurlijk de operator, als hij ergens in de wandelgang rondloopt, euh, zwiebelen, ook natuurlijk kunnen een lieve groet sturen vanuit rijden. En Dred, heb ik al uh, gedacht gezegd, maar nogmaals van deze zijde, jij ook lieve Dred, nog een keer uh, uh, van harte uh, een hele lieve groet. Oh, Ina heeft de zaak van mij zo lang waargenomen hoor, Nelly. Oh, is het ook zo? En dan is er natuurlijk, uh, niet te vergeten, ik weet of Jan, ja. Laris is nu op tijd, <lacht> beter laat, beter laat dan nooit, hè, lieve Laris. Nou, Krijn, uh, Jan, die weet niet dat hij inmiddels al terug uh, is gekomen, wanneer hij zijn kind gaan halen, dan weet ik natuurlijk niet waar. Het kan wel ergens in, in het dorp zijn, maar die komt van eigen weer wel terug. Maar wat ik nou even wilde vertellen, Gupke vertelde dat ze vanaf vandaag is al elf maanden geleden dat zij niet meer gehad. Nou, dan zeg ik gewoon, heb ik applaus, heb ik ze applaus gegeven. En gewoon zeg ik, nou, Ik heb eigen vanmorgen weer de wijn af te zworen. Want ik had weer zo'n hoofdpijn. Ik had zo'n hoofdpijn vandaag En dat ik echt zei van, Lieve God, ik stop met wijn drinken. Nou, lieve mensen, daar komt een vriendin aan. Ronnie dat is een vriendin, die heb ik van de week leren kennen. Dus Daar komt ze aan. Ze zal me wel horen als het goed is, dus lieve Romy, dan ben ik blij dat jij vanavond bij mij bent. Heel gezellig. En ik zou het leuk vinden, als de mensen tegen jou zeggen van, hoi Romy, dat jij dan zegt, hallo guppie. En ik vind het fijn dat je er bent. Heerlijk. Hartstikke gaaf, Gezellig dat jij bij Engels mee bent. Nou, dan ga ik dat jullie even, uh, ver, uh, ga ik jullie even vertellen. Ik had vroeger, toen ik een, ik had toen een, een, een, een spiritueel avond gegeven, en dan deed ik ook, dat deed ik zowel als van alles, hè. de ene keer, dan moesten de mensen allemaal hun, hun dingen mee brengen, een een loodje, dan had ik loodjes bij de deur liggen, en dan kreeg ik de, de ene helft en de andere helft die liggen op tafel. dan wist ik nooit van wie dat die loodjes waren. En wat ging ik dan doen. Dan ging ik vanuit die loodjes ging ik vertellen over die mensen wat er, wat er uh, was. Nou, dat was natuurlijk heel leuk. En dan, en zo deed ik ook wel, nou, dan moest iedereen voor elkaar een cadeautje maken. En dan ging ik vanuit dat cadeautje, dat was dan ingepakt, en niemand wist van wie het was. Maar op het moment dat ik dat cadeautje vastpakte, begon ik iets over dat cadeautje te vertellen. En dan was dat voor een toepassing op de persoon voor wie dat cadeautje bedoeld was. Wat was nou het geval? Ik pak op een gegeven moment, pak ik een, uh, een, een, een, uh, een grub ga zetten. Ik pak op een bepaald moment, hallo, dus Romy zegt, hallo, goeienavond lieve Romy. Romy zegt, hallo. Nou, ik zal even zeggen, hoor. Ik zal eventjes... Dat is iets te snel, hè. Hallo. Romy. Jan is ook weer terug. Jan is ook weer terug, Goedenavond. Lieve, eh... Uh Lieve Jan, fijn dat jij natuurlijk ook in ons midden bent. En zoals je ziet, is mijn vriendin rook opgekomen, Romy. En dat is mijn eigen vriendin geworden van de week. En een speciale vriendin is dat van mij. En ik heb van de week toen ik bij hun was, uitgelegd hoe ze op ridderradio uh, moet komen. En, is je ziet, ze is er. Dus als een trouwe vriendin, vind ik. Toch? Maar, ik ga dat weer verder. Op een gegeven moment had ik een gedootje en het was voor mij bedoel. En in dat. In dat, uh, uh, dat was voor mij bedoel. maar het was een, een, een bierglas. Maar het had eigenlijk een wijnrood moeten zijn. Daar zei die uh, vrouw die het mij moest geven: zei ze, ik kreeg door dat ik dit glas moest geven. Want dat was voor iemand die altijd. Wijn drinkt uit een bierglas en ik moet die waarschuwen voor een uh, hersenbloeding. Toen zei ik nou, wat jij zegt, dat klopt, want ik drink altijd mijn wijn uit een bierglas en ik heb de laatste tijd heel erg veel hoofdpijn. Dus toen nam ik mezelf voor dat ik geen wijn meer zou drinken. Maar je weet de mensen zwak, dus weet erop. Wilde ik natuurlijk weer, uh, wilde ik natuurlijk weer uh, wijn drinken? Ik kon het niet laten. En ik dronk maar. en ik kreeg mijn hoofdpijn. En ik zei: lieve God, laat me geen hersenbloeding krijgen, want ik wil niet doodgaan. Ik zal echt stoppen met wijn drinken. Ik zal het echt niet meer doen. En ik heb ook inderdaad jaren helemaal nooit geen wijn Tot een tijdje terug begon ik weer een wijntje te drinken. Maar, zoals het met mij is, als ik nou ben eigenlijk heel één wijntje, maar, als je dan nou maar lege fles hier zag liggen, dan liggen er op het einde van de week al acht lege flessen van de wijn. Want ik drink het bijna om drie uur, vind, vind ik het eigenlijk om een glasje te drinken en dan vijf uur een mooi eentje. En, en, en, en, en, en, en er is die fles leeg, en dan maak ik er nog eentje open. En, wat was het nou? Hoi, hoi, Romy. Even naar Romy, eventjes. Is zal me wel verstaan. Hallo, Romy. En dan had ik vannacht weer zo'n hele go, van de week heb ik het al een keer gehad, en dan vanmorgen, ik heb echt, ik denk, nou doe, drink ik niet meer. Ik heb ook geen wijn meer gekocht vandaag. Ik heb mijn alcoholvrij bier meegenomen, want ik lust het liefste dat, dat, dat dat smaak hebben, van dat, dat, dat bittere smaak vind ik lekker. En dat er per se geen alcohol in te zitten. Dus zodoende, zo zie je maar, ze heeft het leuk gevonden. Nou, dat vind ik alleen maar hartstikke fijn. Lieve Romy. Ja, Romy heeft wel geluid. Ja, Ze alles. Nou, weet je wat het is, hè, lieve Laris? Roni, dat is een heel lief meisje. Dat is echt de schat van een meisje. Ik ken haar vader en moeder, ken ik al een hele tijd... En ik ben van de week even bij heel veel bezoek geweest. En dan heb ik Romy zelf leren kennen. En we hebben het heel leuk gehad. Want ik heb ook tegen haar het verhaal, ik heb het verhaal zitten te vertellen over de buur. Want we hadden het dan over het feit dat daar woont zijn moeder. Nou, als je een goede buren hebt, is het wel prettig. Als je nou ook zegt, ik heb er een, En ik had het verhaal zitten te vertellen. Maar Romy, die zegt nooit meer. Dus Ze vroeg haar Romy... Wat moet ik nou met die buurman doen? En toen maakte ze het gebaar zo met de hand langs de keel. Zo van. Hoe weet je dat allemaal van mijn opa? Ja, lieve schat, toen ik van de week bij jou was, en ik de foto van je opa mocht zien, toen begon je opa tegen mij te praten. Hij liet eerst aan zijn hoofd. Hij ging eerst het gebaar maken dat hij allemaal aan zijn hoofd zat. Toen vroeg ik ook van, had hij iets aan zijn hoofd? Nou, toen wist ik ook dat jouw opa wel ziek was in zijn hoofd en dat pijn in had. Nou, en toen begon hij tegen mij te vertellen, dus toen wist ik dat hij het was. Nou, en toen begon hij, liet hij aan mij een fietsje zien, dat hij altijd met jou heel graag deed fietsen. Dat, dat liet hij toen zien, dat hij het heel fijn vond om met jou te kunnen gaan fietsen. Nou, dat klopt dan ook, zei jullie man. He, dat, je, dat hij altijd met jou, dat jij fietste en dat jouw opa met de hond ernaast met jou overal naartoe ging. Nou, en toen vertelde hij euh, tegen mij dat hij ook regelmatig bij jou was. Nou, toen beaamde jullie mam ook weer tegen mij dat, euh, dat, het zo, dat je klopt, omdat je het ook wel zegt, dat de opa bij jou is. Nou, ik wist het natuurlijk niet. Kijk, ik, heb, ik ken jou opa niet. dat ik bij jullie was, dan ga ik in mijn gevoel, en dan luister ik, en dan kan je ook tegen mij praten. Nou, hij vertelde ook dat hij, uh, dat jij niks hoeft te zeggen, wat je nu wil zeggen. Dat heeft hij ook gezegd tegen mij. En dan zei jullie mam ook, ja, dat klopt, want de spa zei ook niet meer, als dat hij wilde zeggen. Maar hij heeft wel aan mij gevraagd, je dan antwoord wil geven, als je mensen wat vragen. En het is daarom dat ik hoop dat je dat ook gaat doen. Want dan zou je je opa alleen maar, ik weet dat je heel veel van je opa houdt, en je opa houdt ook heel veel van jou, ook al is hij daarboven, in de hemel, en je opa die vraagt dat ook. En ik hoop dat je je opa plezier wil doen, dat wanneer mensen iets aan jou vragen, dat je dan gewoon antwoord en dan, en je kunt het. Ik heb gehoord een mooie stem je hebt. Ik heb gezien een mooi meisje dat je bent. Maar als je op school bent, of buiten, op straat, en de mensen vragen iets zijn, moet je gewoon antwoorden. Dan horen ze ook gelijk dat je kan praten, en dat je mooie stem hebt. Nou, en nu kun je lekker communiceren met ons, hè. Je tikt het maar in. En dan zullen de mannen het is Jan... Die is ook een man, die heeft kinderen. Die is een heel lief man, Krijn, die heeft een zoon. Die, die zal het misschien nog beter kunnen begrijpen waar ik het over, uh, uh, waar ik het over heb. Dan uh, is er natuurlijk Clarice. Je, je kan ook met je opa praten als je dat wil. En, En zo heb je allemaal mensen die hierop staan. En die vinden het allemaal leuk dat jij ook bij ons bent. En dan hebben we Danny. Wat zegt Jan nou? Dank je, zegt Jan, hahaha. Ha, ha. Dus die lacht ermee. Nou, Edwin, dat is een man. Daar heb ik. Dat ga ik je wel vertellen, Romy, want Edwin zal het ook wel vertellen. Toen ik Edwin leerde kennen, toen kwam hij bij mij, want Edwin is een vrouw, die was ook overleden. Dat is je opa. Ja, opa die is in boven dan, en de vrouw van Edwin was ook overleden. En zo heb ik Edwin leren kennen, en toen heb ik met die vrouw van Edwin ook mogen praten. En toen sprak ik ook met die vrouw van Edwin, toen zij boven was. Dus ik hoop nou, lieve Romy, dat je een beetje begrijpt hoe ik dat doe. Want voor jou was het natuurlijk heel bijzonder. He, hoe kan dat nou? He, die Nelly die komt hier maar gewoon eens even binnen gewandeld. En die gaat naast me zitten. En die gaat dan eens eventjes gelijk over vertellen over mijn opa. Maar dat vertelt je opa zelf tegen mij. Dan luister ik daarna. En dan hoor ik het praten tegen mij. En dan vertel ik tegen jou, dat, tegen jou. En tegen de mensen wat ze gezegd hebben. Dus zo doen ja, dus dan heb ik antwoord gegeven op de vraag die jij mij gesteld hebt. Ik hoop dat je het begrepen hebt. Ik zal eens even vragen. Heb je gehoord wat ik je zei? O -o -o -o. Dat is alleen maar hoor. Je hebt het gehoord. Is jullie papa en jullie mama ook bij jou? Zit jullie papa ook bij jou op het moment, Romi? Nou, dan zie ik daar wel op het chat of dat er is. Ik ga daar de kaartjes trekken. Dan ga ik daar kaartjes trekken voor de mensen. Dus wij ik doe altijd kaartjes trekken. Dan ga ik daar kaartjes pakken en dan ga ik met de mensen kaartjes trekken en dan ga ik vertellen wat er bij dat kaartje uh, wat ik van dat kaartje kan. Dat zal dat kaartje kunnen verwachten. En dan krijg ik ook voor jou een kaartje. En dan, als ik dat dan heb, dan kan ik, dan doe ik ook voor jou oplezen wat erop staat. En dat is altijd leuk om dat te horen. Allee, papa. Oké. Okay. Dus papa, die zit bij jou. Zo. Nou René, dan wil ik alleen maar zeggen dat ik jouw mailtje heb ontvangen. En dat ik, zo gauw ik, uh, met die vrouwen, uh, de uh, datum prik, dat ik dan jou laat weten wanneer dat die inwijding is. Ja? Dus dan, uh, dan hoor je dat nog wel. En dan zal het altijd op een zondag zijn van tien tot, tot een uur of vijf. En ik heb nog een man die het wil doen en dan twee uh, en twee vrouwen dus we zijn, zijn met ze vier dus dan weet je dat ik dat nog laat weten nee papa zit bij jou zie je dus Romy hoort wel wat ik zeg Ik zie dat. En het is zo lief voor al die mensen, die hier op dit moment allemaal in de chat zitten, krijg je ze, nee, ze uitgevoerd. het is ze uh, niet hij is er niet gebeurd. Ik kom dadelijk weer wel terug. Oké okay, René. Hij komt wel weer. Nou, en dan wil ik... aan ja, jullie denken misschien, lieve mensen, maar jullie weten als er iemand speciaal op de chat gaat komen, dat ik daar altijd eventjes wat aandacht aan besteed. En op dit moment is dat natuurlijk Romy en ik ben ook heel erg blij dat ze gekomen is. Want ik heb haar van de week voor de eerste keer ontmoet. En het is ook zo, lieve mensen, jullie weten, jullie zijn me allemaal heel dierbaar. En ook Homie. Ja, ik ben net Dirk. Ja. Ik ben net Dirk. Dirk Oliveir of zo. Olive, en dat heb je ook kunnen zien. Nou, ik eh, pak vanavond de gevoelskaart. En dit begrijpt je het best als ik uh, zeg dat dat dat je ook contact legt met overle uh, overledenen. Zo ben ik ook. En dan ga ik je nou iets zeggen, Romy. Want dan weten de mensen hier op de, op de chat, weten dat ook. Dat um, ik ga ik ga jullie eens wat vertellen. Jullie weten, jullie zijn met allemaal hier, maar dat was net al beginnen, en we houden allemaal even veel van elkaar. En jullie zijn allemaal bijna stuk voor stuk gevoelsmatig heel erg met. Uh, met, met elkaar uh, verbonden, en we hebben nooit geen geheim van elkaar. Ik wil toch even uitleggen wat er met Romy is. Romy nou, is een heel ding gewijd van 15 jaar. Ze is, toen ze vroeger jong was, is ze wat later geweest met, met, met lopen, met praten en omhoog. Maar ze is toch heel goed naar de ontwikkeling gekomen. En thuis praat ze honderd uit, praat ze gewoon. Ze communiceert ze gewoon. Maar zo gauw ze buiten de deur is, praat ze niet. Ze praat niet op school. Ze praat tegen niemand. Dus, ten einde raad zijn al die leraren op een gegeven moment. Want dus niemand ze geeft geen antwoord. En wat ga je daar krijgen? Het is een heel intelligent kind, maar, doordat zij niks zegt, gaan de mensen haar allemaal een beetje behandelen, als dat ze, dat ze niet goed wijs is. En dat is zo jammer, want ze is juist heel intelligent. Want toen ik van de week dat verhaal vertelde, over mijn buurman, en zij doet krk, zo, die uh, beweging zo met de hand langs de keel, nou dan vergeet één ding niet dat zij goed begrijpt wat, wat ze wilde zeggen. En dus daarvoor ben ik daar geweest. Maar toen ik daar was, toen kreeg ik contact met die, met die, uh, met die opa van haar. Want anders is het voor je anders een beetje onduidelijk. En dan weten jullie eigenlijk niet goed uh, waar het om gaat. En wat heb ik nu gevraagd? Maar ik heb uitgelegd dat ik op de radio zit. En toen is, uh, heb ik ze uitgelegd. Ik ben met haar van de week op de chat geweest. Want we hebben Guus nog gedag dag gezegd. Uh, hebben nog hallo Guus gezegd? En toen euh, hebben wij euh, zij, euh, euh, hebben geleerd dat ze op de RID radio moet komen. Nou, wat heeft ze nou gedaan? En daarvoor ben ik nou zo trots op de, dat ze dan nou toch vanavond is met bij ons. En dan kan ze gewoon op deze manier lekker met ons communiceren. Dan kan ze vaak praten en kan ze vaak met ons communiceren. En op een bepaald moment, maar ik zou jou te, tegen jou zeggen, Romy, om nou eens even te laten zien hoe ik in jouw gevoel kan, zal ik jou even dit zeggen. Als ik in jouw gevoel ga en aan de binnenkant kijk bij jou, dan weet ik dat jij wel wil praten, maar dat jij het niet durft. Jij durft, je durft het niet. En dat blokkeert jij. En straks, dan gaan we allemaal rijken sturen en ook naar jou, en dan zul je zien hoe lekker dat voelt. Ik zie dat Nico ook binnenkomt. Goedenavond lieve Nico. Ook jij welkom natuurlijk hier bij ons. Bij Rinradio. De naam is voor ons nieuw. Dus als je nieuw bij ons bent, zou ik alleen maar willen zeggen. Goedenavond. En fijn dat jij ook in ons midden wil zijn. En je ziet het hier, iedereen is aan het eten, de een zit aan de yoghurt. de andere die zit, uh, ik snap al niet, de wortjes, de wortjes zijn ready. Nico kent Guppy. En dan ga ik beginnen met het eerste kaartje. Het eerste kaartje dat ik ga trekken, dat ga ik trekken voor Daniel. Ik ga eerst even iets aan, aan, aan, aan Roby vragen. Daar is die friet met Koket En wat, wat zit Romy op dit moment te smikkelen? Van de week zat ze aan de lekkere koeken. Nou, dan ga ik het eerste kaartje wat ik ga trekken, is speciaal voor Danny. Oh, proficiat! Proficiat! Nou, Romy heeft vandaag een medaille gewonnen, want ze heeft uh, dwars door Dongen moeten lopen. Nou, geweldig hoor. Ik zie je dat Esmeralda ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Esmeralda. Proficiat, Romi, dat je medalje hebt gewonnen. God, ben je wel trots op zich. Zeg. Maar een keertje kom, dan zak ik hem wel op maar dan kan ik hem zien. Het eerste kaartje wat ik getrokken heb is voor Danny. Lieve Danny. Het kaartje wat ik voor jou getrokken is, is, ik kan elk moment kiezen voor liefde. Dus, je hoeft jezelf niks te kort te laten doen, want je kunt elk moment kiezen voor liefde. En dat is ook zo. Goed zo Donner, die felicitatie aan Romy, dat is goed. Voor jou, lieve Dirk, heb ik het kaartje mogen trekken. Wat geleerd moet worden, herhaalt zich. Dus als er bepaalde dingen zijn, hoe weten jullie dat? Ah, ah, ah. Ja. Wij weten alles. Al die mensen die hier zitten, weten alles. En je hebt het zelf verteld. Ben je ook toevallig nog jarig dan? Ah. Nou, gefeliciteerd Romy. Zou je ook jarig Misschien is ze wel jarig. Dus Dirk, voor jou wat geleerd moet worden herhaalt zich. Dus als er bepaalde dingen zijn die iedere keer weer terugkomen, dan weet je dat je er nog van moet leren. Ja? Nieuw kaartje voor donderdag. Voor jou lieve donderdag, zegt het kaartje, door mijn pijn totaal toe te laten, verdwijnt hij. Ik zie dat Ineke ook binnengekomen is. Goedenavond lieve Ineke. Fijn dat je er bent. Gezellig. Dus voor jou lieve donderdag, ben jij in juni jaar. De hoeveelste juni, de hoeveelste juni ben jij jarig, eh, Ronald? Dus, dus begrijp je het, door, door, dus door mijn pijn totaal toe te laten, verdwijnt hij. En die was verdommig. Nu ga ik kaartje trekken voor Edwin. En voor jou lieve Edwin, heb ik een heel, ka een heel kort kaartje mogen trekken. 28 juli. We gaan we gelijk op schrijven. 28 juli. En dat kaartje zegt, ik hou van mijn lichaam. Oh ja, eventjes voor ik verder ga met de kaartjes, wil ik even uh, wat uh, vertellen. Jullie weten dat er altijd uh, één keer per jaar, of één onderzoek per jaar, zijn er van die vliegwedstrijden hier Daar zo, De vliegbasis hebben dan uh, wedstrijden, en dan wordt er flinke vlogen en dan doen dus, ze uh, een hele hoop. En... Dan doen ze allerlei stunten in de lucht en dan komen ze met informatie, kwamen ze over. En dat is dan weer 18 en 19 juni. Dus op vrijdag en op zaterdag. Als er nou mensen zijn die er altijd naartoe gaan kijken van jullie, dan zou ik zeggen: dan moet je bij ons, bij het bedrijf, als je bovenin mijn spiritueel centrum bent, dan kijk je zo in mijn spirituele ruimte bent, dan kijk je zo op de stalbaan. Dus de startbaan die je aankomt, komt die, komen ze zo naar binnen. Dus zijn jullie toevallig in de rijen, en je zegt, nou, dat vind ik leuk, dan kun je gewoon naar ons bedrijf komen in de camperbaan nummer 40, en dan kun je lekker boven, gezellig zitten, en dan kun je zo op de startbaan kijken. Dus je hebt wel meer mensen die je vliegveld of dan is het druk. Dan is het druk, het is niet meer normaal. Nou, jij vatten niet, hè? donder, zeg jij. Je vatten niet, maar zegt daar dat zegt hij: zeg, door mijn pijn totaal toe te laten verdwijnt hij. Dat heeft niet alleen met pijn te maken. Dat wil zo zeggen: als je al die emoties en gevoelens durft te voelen en, en durft te voelen en durft uh, toe te laten bij je, want vaak hebben wij pijn en verdriet en durven we dat niet altijd toe te laten. Uh, weet wel, dan zeggen we van, uh, kom op, we moeten verder, hè, we kunnen nergens meer stil blijven staan, het leven gaat door, zoiets. Maar wanneer je het eens een keer durft te voelen, echt toe te laten, dan kun je, kan, kan je er wel verdriet om hebben, maar, net Esmeralda die, die vult het goed aan, zolang je iets ontkent, blijft het bestaan. Dus, dat is de reden dat het. Uh, dus ik hoop dat je het zo begrijpt. Ja? Nieuwe kaartje voor Elisabeth. Uh, Edwin, die moet van zichzelf houden en zeggen: Ik hou van mijn lichaam. Ik zie dat Gra Graaf Heins ook binnenkomt. Dat is trouwens een tijdje geleden Graaf Heins, waar je geweest bent bij ons. Maar in ieder geval welkom vanavond. En dan ga ik even zeggen, voor Elisabeth, lieve Elisabeth, gevoelens zijn niet goed of slecht, ze zijn, voel maar. En voor jou, lieve Esmeralda, mocht ik het kaartje trekken, ik kan ervoor kiezen gelukkig te zijn, ook als ik niet mijn zin krijg. Dus, ik kan ervoor kiezen gelukkig te zijn, ook als ik niet mijn zin krijg. Dat is het kaartje voor Esmeralda. En Esmeralda zegt, dat klopt. de hond, die wordt 10 jaar. En ik heb een kaartje mogen trekken voor graaf Heinz. En lieve graaf Heinz, jouw kaartje zegt ik stel mezelf open voor een nieuwe zienswijze. Dus, jij kent op een bepaalde manier je kunt op een bepaalde manier bepaalde dingen hebben willen zien, maar je bent nu aan toe om de dingen op een andere manier te gaan kijken. Ik hoop dat jij het ook zo ervaart. Maar het kaartje is echt het. Chaco komt ook binnen. Goedenavond, lieve Chaco. Ook fijn dat jij er bent. En ik heb nu het kaartje voor ons schubkaart. En Gupke, jouw kaartje zegt, ik ben bereid mijn ijs los te laten, dat de ander mij moet geven wat ik mezelf nog niet geef. Dus we kunnen op een bepaald manier wel verlangen van andere mensen dat ze ons aandacht geven en liefde, maar dan moet je ook jezelf geven. Zijn die mensen op de chat? Ik zal dadelijk. Ik zal het even voorstellen. Maar ja. ja, lieve mensen, Rome die is vanavond hier voor de eerste keer. En uh, ik heb haar van de week van de gevraagd om op deze manier met ons te communiceren. En dat ze praat nooit. Dus ze kan het wel. Maar daarvoor is ze vanavond lekker bij ons binnengekomen en chatten ze. Mee. Nou is het een beetje nieuwsgierig. Wie is goed? Nou, dan ga ik het even uitleggen. Maar Danny, dat is de man van, dat is een, dat is een meneer. En dat is, de, en dat is de man van Elisabeth. Dus, die zitten samen te luisteren naar mijn programma. Dat zijn al oude mensen. Maar wat ze doen voor beroep, dat weet ik niet. Wat Daniel doet, dat weet ik niet. Nou, Dirk, hè, die heeft, heeft ook een moeder gehad. Die moeder, die woont altijd met hem samen. En die is overleden en die altijd met zijn moeder samen naar mijn programma. Nou, Dirk is inmiddels verhuisd naar Zeeland en daar woont hij heel vrij en meer. Dan hebben we donder. Donner. Tonner woont in Schotland, dacht ik, hè, als ik het goed heb. Sorry als ik iets verkeerd zeg, dus die woont hier helemaal niet in Nederland, maar spreekt wel Nederlands. En die heeft dat programma, wat ik jou heb laten zien, eh, Romy, eh, op maandagavond van 8 tot 9. 8 tot 9 zit donder, en dan van 9 tot 10 zit ik, en van 10 tot 11 zit Guus. Ja? Dan is er Esmeralda, nou Esmeralda is gewoon een schat en die houdt heel veel van dieren... Ze heeft ook pas een jong hondje, waar ze heel gelukkig mee is, maar die niet altijd wil luisteren, die een beetje stout is. Ja, maar wel een heel lief hondje. Nou, graaf Heinz. daar kan ik niet zoveel over vertellen, want die komt niet altijd in eh, een damesstemmerman. Ine, kijk, Elisabeth zegt nou tegen jou dat daamtemmerman is. Ja? Dat is, nou, hebben we hebben een Gupke, is een hele lieve mevrouw. Die woont ook in Brabant. De kant van Veghelin, dacht je. En die... Zit ik altijd omdat zij Gupke zegt, als ze Gupke heet. Dat is haar, dat is haar uh, inlognaam. Zet ik zogenaamd altijd een, een ding. klaar. Een vis komt, en dan mag zij erin zwemmen. Want een Gup is een vis. Ik zie, ik zie je nou lachen, Romy, als ik dat vertel. Dan hebben we Ineke. Ineke kent ook heel veel. Die kan uh, wikkelroeden... Dus uh, dingen weghalen, ik een Iedere keer, die kan op spiritueel gebied ook heel veel dingen. Die is pas geleden verhuisd en naar een ander huis. En die heeft een hond, en die heet Jochem. En die wordt volgende maand, 29 juni, 10 jaar. Dan hebben we Chaco. Nou, Tjako, die luistert ook altijd naar mijn programma. En die doet altijd hondenafdriften. Dus als ik nou een hond heb die niet wil luisteren, dan gaat er maar bij Chaco om raad. Die zal het toen wel vertellen. Dan hebben we Jan. Nou, Jan is een man, hij is de vader van vier kinderen. heb de geen vergeet. En die luistert ook gewoon naar, naar mijn programma. Dus, dat is gewoon Jan. Nou, dan hebben we Krijn. Krijn is een, is een man die ken ik al heel erg lang. Die heeft ook net als jullie mama en jullie papa van mijn rijk hier daar, Krijn. Die ken ik al heel lang. Die heeft ook doe ik altijd mensen helpen, dus die heeft vogeltjes. Hij heeft geloof ik ook twee uh, van, die, van die Wippets, van die honden die moeten rennen. Dus en dan heeft hij ook nog eens een Dennis. En die woonde altijd thuis en die is nu zelfstandig gaan wonen. In een, in een, in een, in een zelf, zelfstandig wonen. Daar zal hij dan als zin hebben, want ik hoor hem bijna nooit meer. Dan hebben we Laris. Nou, Laris is ook spiritueel, net als dat ik ben. Dus die kan ook dingetjes zeggen tegen mensen. Dus dat is Laris. Nou, dan komt Nico. Nou, Nico is vanavond, zoals ik weet, voor het eerst. Ik weet niet wie het is. Het kan ook een, een iemand zijn die nou een andere naam aangenomen heeft. Dus ik weet het niet. Dat is aan Nico om dat aan ons te vertellen. Nou, dan hebben we jou, Romy. Nou, Romy is een meisje, daar woont hij ook in Brabant, niet ver vandaan, niet van ons. Nou, en daar zijn we lekker, uh, ben ik van de week voor de eerste keer geweest. En die komt nu bij ons op de chat. En ik kan nou zo lekker met ons communiceren. En dan daaronder zijn nog drie A'tjes. De ene A is een computerbot. En dan heb je de operator. Dat is degene die de boel allemaal regelt en draaiend houdt. Dat ik uit kan zenden. En dan heb je de red, Die doet dat ook. Dat is zijn assistent, de operator. Dus dan heb ik allemaal een beetje aan jou uitgelegd. wie iedereen is. Kun je dat een beetje begrijpen? Maar er zijn geen kinderen op van 15 jaar. Het zijn allemaal mensen die allemaal ook verdriet hebben gehad in hun leven en uh, ook graag met elkaar willen communiceren en ga het leuk vinden om, om fijn met elkaar een keer te, te praten op de chat. Jan die zegt nu ook gewoon iets. Ja? En de chat, dan moet je zo schrijven. Ik zal het eventjes doen, zo. Zo moet je chat schrijven. Ja? Nou, Elisabeth zegt: Nou weet ik het ook allemaal een beetje, want ik wist het ook allemaal niet meer. Nou, dan ga ik weer verder met de kaartjes trekken. Ik heb uh, Graaf Heinz al gehad. En die Graaf Heinz kaartje was. Ik stelde open voor een nieuwe zienswijze. het kaartje. Gubbie had ik jou nou al gehad. Nou ja, ja. Oh ja. Voor Gubbie had ik het kaartje getrokken. Ik ben bereid, mijn ijs los, te dat de ander mij moet geven wat ik mezelf moet geven. Daar komt Guus binnen. Nou, Guus is die man die jij van de week uh, al gedag gezegd hebt, uh, Romy. Nou, uh, op dit moment het kaartje voor... Esmiel, uh, dat heb ik ook al gehad. Ik heb je ook voor Ineke. Voor jou, lieve Ineke, heb ik het kaartje mogen trekken. Door trouw te blijven aan mezelf, zorg ik uiteindelijk ook het beste voor de ander. Dus die was de kaart voor jou. Uh, Iedere dus door trouw te blijven aan jezelf, zorg je uiteindelijk ook het beste voor de ander. Nieuwe kaartje voor Chaco. Ik denk, lieve Chaco, dat er iets is, misschien, ik weet het niet, maar ik krijg, trek voor jou het kaartje. Wil ik dit werkelijk? Dus wil ik dit werkelijk? Dus ik denk dat er binnenkort uh, iets op jou afkomt en dat je dan uh, voor jezelf de, de vraag moet stellen van, wil ik dit wel werkelijk? kaartje voor Jan. Voor jou, lieve Jan, God is liefde. Hij wil al zijn kinderen gelukkig zien. Dus als het eens wat moeilijk gaat, weet dan in ieder geval dat het niet persoonlijk op jou gericht is en dat jij ook recht hebt op geluk. En voor Krijn moet ik het kaartje trekken. Door trouw, door trouw te zijn aan mezelf. Dus dat is het kaartje voor Krijn. Dus door trouw te zijn aan mezelf. Goed mijzelf, liefde. Nou, en dan moet jij jezelf de taak stellen. Wil ik dit werkelijk? Nou, daar hebben we Bjorn, onze Belgische vriend. Goeienavond, lieve Bjorn. Hoe gaat het op dit moment met je? Leuk dat je er weken niet bij ons geweest. En ik hoop dat het nou een beetje goed met je gaat. Maar ik denk dat jij nog denkt dat ik om negen uur begin. Maar ik begin al altijd al om acht uh, om uur. Hallo Björn, welkom. Bjorn, even wacht, hè. Deze is voor Bjorn. Speciaal voor jou. Bjorn, dat ik het leuk vind dat je er vanavond weer bent. We luisteren, hè. Het is weer zaterdagavond. Van 9 tot 11 krijg je weer een nieuwe aflevering van Contact met Overleven met de Nato. Mooi, hè. Mooi hè, die is van Bjorn he. Nou. nou, eens even kijken. Ik heb een kaartje getrokken op dit moment voor Laris. En het kaartje voor Lares is, mijn verwarring lost op in het telkens weer zoeken en uitdrukken van mijn waarheid van dat moment. Dus voor jou, Lares, jouw verwarring lost op in het telkens weer zoeken en uitdrukken van jouw waarheid van dat moment. Jouw verwarring lost dan ook op, hè? ga ik een kaartje trekken voor Nico voor jou Nico heb ik het kaartje mogen trekken en Nico is, oh Nico is weer terug het kaartje mogen trekken ik luister naar de taal van mijn emoties Ja, dat is een dooddenkend, ja, is. Nee, nee, Ineke, uh, ze woont hier in Brabant vlak bij mij ik luister naar de taal van mijn emoties en dat is het kaartje wat ik heb mogen trekken voor, uh, voor Nico. Dus dat wil zo zeggen Nico, dat je moet luisteren en ik ben een schat. Maar, kijk, de emoties die we krijgen vaak, die in ons opkomen, dat kan, zij hebben ons best wel iets te zeggen. Ik zie dat Jowel ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Joël. Nou, Danny is ook weer terug. Fijn dat je er bent. mag ik een kaartje trekken voor? Ik heb een kaartje mogen trekken voor jou, Romy. En dat kaartje, dat zegt dit. Het heeft echt wel, het is echt wel van toepassing op, op de manier zoals jij uh, in het leven staat. Jullie pap, als die zit te luisteren, zal hij het wel uitleggen aan jou. Maar het is zo in het opgeven van verzet. Dus ik zal eerst zeggen wat er staat: in het opgeven van verzet en het toelaten van verdriet ligt mijn weg naar harmonie. Dus het opgeven van jouw verzet om niks te zeggen tegen niemand, niet te praten tegen, tegen mensen, en te durven voelen van binnen bij jou waarom jij verdrietig bent, kom je helemaal goed in balans. Dus, je moet er, dus als je je partner bij jou zit, dan zal hij het wel begrijpen. En als hij nog bij jou zit, dan moet je het zeggen, want dan doe je nog een kaartje voor hem trekken. kaartje trekken voor Bjorn. Lieve Bjorn, ik heb voor jou ook een kaartje getrokken. En jouw kaartje zegt kent je fouten, maar behandelt ze met zachtheid. Als je van jezelf vindt dat je fouten hebt, of zelf in willen zien dat je fouten ook hebt, dan kun je in ieder geval uh, erken ze maar behandel ze wel met zachtheid ja nu ga ik een kaartje trekken voor Jawel? oké, okay, dan doe ik voor jou daar ook een kaartje trekken Jawel? Voor jou het kaartje wat ik heb mogen trekken, het lukt alleen als ik het mogelijk maak om het te laten gebeuren. Dus het kan zijn dat er dingen, dat jij het gevoel hebt dat er dingen zijn in je leven, die je een beetje blokkeren, maar, of niet gaan zoals jij het wil, maar dat, die, dat blokkeer jij zelf. Want dit kaartje zegt, het zal je alleen maar lukken als jij het jezelf mogelijk maakt om het te laten gebeuren. Ja? Nieuwe kaartje voor Gu's. Voor jou, lieve Guus, een heel lang kaartje. Dus luister, ik, ik ontdek dat hoe meer ik mezelf uit vrije wil geef in dienstbaarheid, des te meer. Mij gegeven wordt om te geven. Dus, het is bedoeld dat jij ontdekt dat je, hoe meer jij jezelf geeft dat vrije wil in dienstbaarheid, zo'nste meer zal jou gegeven worden om te kunnen geven. Nu ga ik een kaartje trekken voor nee. Papa van Romi. En voor jou, lieve René, heb ik het kaartje mogen trekken, ik ben oké okay, zoals ik ben, ik mag er helemaal zijn. Een nu een kaartje voor Dred Red, en het kaartje voor Dred is, ik durf mijn kwetsbaarheid te laten zien. Voor mezelf heb ik het kaartje getrokken, als ik de deur open voor het ervaren van mijn emoties, open ik mijn deur voor geluk. En dat is ook zo. Dat heb ik gewoon in de jaren wel ervaren. Want als je je afsluit voor, voor, uh, voor je emoties, maar als je die opent en laat de emoties komen, dan, dan kan je ook het geluk ervaren. Nou, ik zie dat jullie uh, behoorlijk aan het uh, hondenafrichten zijn, dat jullie met de hondenopvoeding bezig zijn. Heeft er nog iemand vragen aan me? Jullie weten, ik ga jullie daar ook nog rijk sturen. Nou, ook zo moeite mee. Ik zie hier al die hondennamen naar mij voorbij gaan. Maar hebben jullie daar ook? Jan vraagt: is er nog een boodschap van boven? Ik zal even kijken, Jan, of er nog een boodschap van boven door gaat komen. zich op dit moment dat jij dat aan mij vraagt Jan een vrouw kan zich aan mij zien en het is een, niet zo'n groot vrouw het is een beetje een klein uh, het is een dametje en ze is ze is ook best wel slang echt een een dameetje. het was al wel een heel ik, ik weet niet wat voor, dat jij connectie mee heeft ik had het kan ook te maken met een buurvrouw of zo of met een, een tante of zo maar ze is niet groot ze is uh, maar het is een beetje vinnig, vinnig of vinnig en Ik zou even een balpen pakken, dan kan ik het even opschrijven. Peter uit Deventer. Ik zou even een balpen pakken, kan ik even opschrijven voor wie, en wie je contact moet zoeken. Peter uit Deventer. Wat denk dat ik vaak al, die shit gaat ook snel. Nou, het is wel Jan, ik was met jou, uh, even kijken. John Fisher, John, John Fisher, dat is een man die woont, hier, die woont bij ons hier op, bij, Wij hebben als de duivenclub hebben wij, ook, uh, wij hebben samen een gebouw, de hondenclub, de, honden, de hondenvereniging, en de, de hondenvereniging en wij. En uh, daar is ook een de penmeester van de van de hondenclub hier van de vijf wijken, die heet John Fisher. Ik weet niet of jullie het over hetzelfde hebben, maar die richten het ook al honden op. Politiehonden en zo. En die woont die rijden, dus ik weet niet of jullie het over dezelfde hebben. Maar het is ook typisch dat die naam, is niet zo niet zo'n bekende naam, denkt. Nou, dan ga ik zeggen, naar Jan. Jan, aan mij liet een vrouwtje zich zien? Een, een beetje een dametje, en wat, wat heel erg bij haar opvalt, dan zijn er oorbelletjes. En dan zijn er eigenlijk oorringetjes met een, met een balletje erop. Gouden oorringetjes, heeft die vrouw aan. Maar dan eigenlijk een weer zo'n beetje, beetje hangen en onder een balletje. Herken jij die vrouw in jouw gevoel? In ieder geval, ja, vader komt niet door, maar die laat zich aan mij zien. Ik weet niet of jij daar connecties mee hebt. Oh, die leeft niet meer toevallig zo n, zo n is zo'n man met eenzelfde naam om te rijden. En die is toevallig van de Duivel van de Ondervereniging. Ik zie dat jij het niet herkent, ik zie niks terugkomen. Dan ga even kijken wat in je kant. Is dat jouw oma, de moeder van jouw moeder? Ja, klein vrouwtje. En ook een beetje een snebbeltje. Dan kon je al een boodschap sturen. Ja, klein vrouwtje. tegen mij dat je het eigenlijk als probeert zo goed te doen in het leven. Jij probeert het altijd zo. Ze zegt, hij probeert het altijd zo goed te doen in het leven. En dan moet hij eens mee ophouden, want hij, hij, moet dus ook een keer aan zichzelf denken. Dus het is net alsof dat zij mij het gevoel wil geven, het gevoel komt om me binnen, dat jij vaak te kosten van jouzelf het andere, andere mensen naar hun zin wil maken. En dat is... En je doet het aan mijn mama, maar dat breek je af en toe wel eens op. Dus je moet uh, af en toe eens een keer uh, ook nee zeggen. Zo geeft ze het aan mij door. Ga even naar Ineke. Ineke, daar laat een man zich aan mij zien en die heeft dan een beetje in een dikke buik. En dan eigenlijk niet vanaf zijn maag, maar vanaf zijn buik. Een beetje in een dikke buik. En daar, die, daar loopt hij ook. We hebben nog veel meer naak in het huis, onderzoek. Ik dat als niet maar het is te veel. nu Ik zie dat onze Liederwij ook binnenkomt, ons echt Goedenavond, lieve Liederwij. Dus dat is er niet. Maar is er dan een van die mannen waar jij contact met hem mee wil hebben? Wel, kun je die dan wel plaatsen? Want je had het over je vader en je had het over die Peter. Maar kan je dan de, de, die verschijning bij jouw vader plaatsen? Was hij ja voor Ja, die man die laat zich toch aan mij zien. Ja, allemaal. Maar nou, het is een beetje een grote man. Het is een beetje. Nou, toen, jij, toen ik mij geconcentreerd op die Peter uit, uit Deventer, toen kon man zeg aan mij zien. Nou, kan het zijn, ik zat helemaal niet bij jou hoor, dat er gewoon een man gewoon in één keer doorkwam. Want ik zag wel dat er wel meer waren die allemaal vroeger uh, met iemand in contact hadden. Dus het kan zijn. Dat zo iemand, nee, dat iemand zich gewoon doorkomt, die, die door iemand gevraagd wordt. <kwijnt> iemand, hij zegt van, uh, uh, ik zeg, ik hoor het niet, het niet, ik zeg, ik niet. He. Ik heb dat nog wel op je begin zitten. Hij zit wel achter de computer. Ik zie Dat zie <t os> ja, uh. ik op zijn scherm. Ja. Dat zie ik op zijn scherm. Dat is het kijken. Hij kijkt echt naar je. Me in die computer. Hij zit in een beugel aan zijn computer. Nou, dan krijg je hem uitzendend. Ik weet niet wat hij wel doen is. Ja, ik zal even kijken of dit die man die zich uh, nu aan mij laat zien of dat hij eventjes aan mij wil zeggen wie het is, wat is je naam doorgeeft, wat ja. Ja. Dat lijkt me uit, hmm. nou, nee, Peter is in ieder geval niet de man die de naam aan mij doorgeeft, heet Gerard. Is er iemand van jullie die een, een dierbaar overleden heeft die Gerard heet? En dan dat is een beetje een grote man. Een beetje een grote man is het, maar het is gewoon zijn worst is gewoon in een zijn maag krijg je een beetje. Een buik. En daar heeft hij last. Daar heeft hij last. Daar had hij last van op het einde van zijn leven. Dus ik ben benieuwd of iemand van jullie die herkent. Niet Gerard. Kon zij nou maar tegen mij niet zien? Want hij staat er gewoon te kijken. Dus als hij dan met niemand hoort, dan is hij gewoon, dan is het gewoon een, een overledene, die gewoon even bij ons zou willen zijn. Dus kijk even, lieve mensen, of er iemand van jullie is, die iemand aan de andere zijde heeft zitten, die de naam G, die luistert naar de naam Gerard, en die eventueel, uh, kan voldoen aan die beschrijving die ik nu heb moeten geven. Is het niet, dan laat ik het gewoon los. Nou ja. Het is Gerard Cox die is natuurlijk niet, want die is niet overleden. Maar Gerard Cox, daar zou je zien dat Gerard Cox in een in, in, uh, van uh, Geluk Heel Gewoon speelde. Uh, dat is niet dood. Hij had hij ook zo'n buik, weet je wel, dan zo'n dikke buik vloerder. Zo'n soort type man is het om te zien. Dus ik ga mij laten zien. Nee, natuurlijk Gerard Cox is niet dood. Gerard Dreven, kan. Gerard Reven, weet niet hoe dat die eruit zag. Dat uh, kende ik niet hoor. Dennis is ook dood hè? acteur. Dennis Hopper is ook dood. Dennis Hopper. Wie zijn er nou weer? Ja, van de Amerikaanse actiefilms maar... Is, uh, nou, Dat 4, komt... 74 geworden en hij was ook weer aan het constaat, ik je. Dus, uh, kan dit. ik Is daar boven. Nou, goedenavond lieve Adrie. Welkom bij ons bij de radio. Ra... Nou, dan laat ik het maar gewoon los. Dan ga ik straks naar de uitzending wel eens kijken of hij er zo handig is, wat hij misschien mij iets te vertellen heeft. Mijn broer, die heet er wel geert, maar die is het niet. Die herken ik wel, als je het is... Nee, grapje, Nelly. Eh, Jan. Waarom heb je we nou weer gezegd, wat die deugde? Nou, en nu is wel lieve Ineke... Peter komt niet door. Ik heb het nog gevraagd of dat hij door wil komen, maar hij komt niet door. Ja, hier nog. Die is het ook niet. Het is een beetje een grote man. Het is een beetje een grote man. Hij, zou echt al op, hij valt echt al op aan zijn lengte. En dan is hij een beetje een de buik, heeft hij. Adrie, ah, heb jij toevallig iemand gekend die Gerard heet? En die toevallig aan dit signalement dit uh, uh, voldoet. Dus iemand die overleden is, in de sferen is, en een beetje een groot man En dan, uh, hij had een beetje een buik. Op het einde van zijn leven, toen hij natuurlijk voetend jong was. En Peter, die zie je januari overleden. Nou, dan hoort je ook niet bij jou. Nou, dan laat ik het maar gewoon los. Nou, ik moet op jouw broer concentreren, Guppy. Op Peter krijg ik heel erg veel pijn uh, voor in mijn hoofd, hoofd. Een beetje dat ik een strakke band krijg. Een beetje in de hoofd kijken. Een beetje hoofdpijn. Had jouw broer daar ook last van op het einde van zijn leven? Want Dat is namelijk zo. Ze laten altijd aan mijn dingen voelen. Ja, zeker Dirk -Tek. Gerard Koks van Simon Doe iets. Rustig ja, drader dra, draaien. Nou, die was goed, hè? Oh, hij is van de trap dood neergevallen, dus dan heeft hij is hier wel op zijn hoofd terechtgekomen. Maar wist jij, ge, uh, Guppy, dat hij van. had hij. weet jij nog? Dat hij, kan jij je nog herinneren? toen hij dan geval was dat hij ook overgegeven had. Want ik krijg nou het gevoel van overgeven, dat ik over moet geven. Of was hij van tevoren al een tijd van tevoren niet goed? Want ik krijg je het gevoel dat hij heel erg. Het proficiat op, Jan, dat je dat nu vast te vullen kan, je bent. En Jan geeft geef je al antwoord Volg het gewoon je gevoel. Want jij ja, denkt dat dat eerder was. Dat hij voordat hij viel, dat hij toen eerst misselijk en beroerd is geweest, en dat hij daarna, uh, gewoon, ja, dan had hij toch ook last van duizelingen of zo? Hoor. Hij is toch op een bepaalde manier van die trappen vervallen, dat hij last van duizelingen had. Maakt niet uit. Dat hoofdpijn, dat klopt. Ja, dan krijg je een hoofdpijn achter in mijn schedel. En had het dan een bepaalde druk, zat in mijn schedel hoor. En dat laat hij mij nu toch op opvoelen. Op op hij zegt toen, het, het was allemaal zo mistig. Het was allemaal zo mistig, maar ja, hij is van de trap afgevallen thuis. En hij heeft allemaal het was allemaal zo mistig. Het kan ook zijn dat hij daar dus slecht zat, zo. Zijn bril nu op had, of iets. Het was mistig. Had jij toen hij nog in het leven... Ik denk. Jouw zusje Donia. Ze is al bijna vijftig jaar dood. Zal daar even kijken, René? Ik Ga nou eerst even door met, Guppy. Uh, Guppy. Had jij in het leven weinig weinig eh. Uh, uh, Weinig contact met jouw broer? Dat hoeft niet te zijn, maar dat kwam een beetje bij me over. Of had jij de laatste tijd wat minder contact met hem? Want hij geen met dat gevoel een beetje. Jullie weten, als ik het over mijn gevoel heb, dan laat hij dat altijd zien. Ik zie dat Ploenkoek binnengekomen is? Goedenavond, lieve Ploenkoek. Ik jij de bekeerde van alles hoor. Uh, Gupke. Want ik heb. Heel, alles toen me zeer. Achter mijn hoofd begint pijn te krijgen. Dan heeft hij toch in zijn leven niet makkelijk gehad. Zoals hij bij mij nu binnenkomt, heeft hij het niet makkelijk gehad. En ik word weer misselijk. Weer een misselijk gevoel heb ik. Dus hij, is, uh, hij heeft het toch op een of andere manier, is hij van tevoren al lange tijd niet goed geweest. Zie je wel? Klopt hè, de laatste tijd had hij geen tijd voor ons. Ja. Hij laat dat ook aan mij voelen en hij lijkt ook net of dat dat, uh, dat ik dat ook tegen jou moet zeggen. Dat hij op deze manier, uh, dat, dat, dit eigenlijk, dat het eigenlijk vervelend is geweest. Want hij was iemand van, dat komt nog wel, dat komt nog wel, dat komt nog wel, maar dat is niet gekomen. En het is daarvoor ook eigenlijk een boodschap voor hem van, stel nooit op morgen wat je vandaag doet kunt. Dan ga ik even naar Joël, Joël die vroeg ze straks, Maar ik heb al gezegd tegen hem, namens jou, lieve Gup, het is goed. En daar heeft hij rust uh, vrede bij, mee. Ik hoop dat ik, dat ik dat zo heb mogen zeggen van jou. Zie je wel? Ja, weet ik, voel ik gewoon, ik voel van uh, uh, heel lichaam. Daar laat ik hem nou ook los, want dan gaat op de pijn in mijn eigen lichaam weg. Ja, dat, maar hij, hij, dat weet hij ook. En hij, en hij vindt het ook erg dat er minder contact is geweest. Maar ik heb ook nou, namens jou tegen hem gezegd, maar het is goed want ik ken jou een beetje. en ik weet zeker dat jij dat ook zou zeggen. En, en, dat, en dat doet hem goed, dat ik dat zo zeg. Dan even op die foto van jouw schilderij van Joël. Nee, ik denk niet dat, het dat, niet dat je moeder het dan niet meer eens was. Dat je dat uh, huisje, uh, dat jullie dat huisje opgeruimd hebben. Dat het, het, is meer van haar bood, het was wel een boodschap van haar en jullie, maar het was meer een boodschap van, het was de boodschap van haar aan jullie dat ze er nog even bij wilden zijn. Dat ze er hierdoor uh, lieten weten, uh, lieten weten, uh, ze, ze wou ook nog bij zijn bij die laatste uh, momenten. Want ze heeft daar dadelijk niks meer te zoeken. Vroeger kwam ze er nog eens een keer terug om bij Dirk te zijn. En dan kwam ze bij Dirk terug en dan kwam ze bij Dirk te zijn. Maar nu komt ze niet meer in dat huis omdat Dirk daar niet meer is. Dus ze heeft uiteindelijk die laatste momenten heeft ze mee willen maken. En dat is... Dus je hoeft je nergens geen uh, spijt van te hebben. Je hoeft nergens mee te zitten. Maar ze wilde eigenlijk jullie helpen en... Er en er ook zijn. Uiteindelijk zeg je, het is goed zo. En Jan, bij jou heb ik de vraag gelezen. Kijk, je had het al veel eerder moeten doen. Het je stelt het ook maar uit van de ene week naar de andere week. Je gaat gewoon uh, op, een, op, een, op een vriendelijke manier gewoon even naar je baas vragen. En gewoon zeggen, het wordt er veel van. Gewoon zeggen zoals je het voelt. Gewoon zeggen zoals jij het voelt. Dat is het belangrijkste. Om de pot, pot heen draai, dat werkt niet. Je gaat gewoon, je zegt gewoon hoe je het voelt. Dat was ze wel niet eens. Maar ze wil, kun je dan ook begrijpen, kun je dan ook begrijpen dat zij gewoon, op het, op het einde ze er toch bij wilde zijn? En gewoon jullie mee wilden helpen, en hieraan, juist aan, hierdoor aan jullie wilden laten voelen, dat ze het er wel niet eens is. Want het, de, want het belang van, van, van jullie ging toch bij haar boven alles? Ze heeft echt zoiets van... Eh, hoe kun je daar nou denken? Jullie weten toch dat jullie belang bij mij boven alles ging? Want dat was echt een moederrecht, die moeder van jullie. Kon ik me daar eigenlijk zelf wel een beetje mee vergelijken. Ja? Kunt goed, Jan. Alles komt goed, schatje. Even naar René, René, jouw zusje. Was die vanaf de geboorte eigenlijk al ziek? En dan krijg uh, uh, ze laten mij iets zien. Uh, ze laten mij iets zien van iets dat uh, heel teers. is. En dan kan het zijn iets van, van, van epilepsie of, of weet ik het hoe dat ze dat noemde. Maar het lijkt net alsof zij. Wat ze, wat ze, ze, ze, zo, zo, mij laten ze zien dat ze nog vrij uh, jong was. Maar het lijkt ook niet of ze als baby al ziek was of zwak was. Ja, doe dat maar. En jullie moeder sluit het toch niet af te weten. Die is toch, als jullie het, het, het, het, het, het, het nodig hebben, dan is het er gewoon. Nou, jij, heb jij het al gezegd op de chat, terwijl, op, op, op, op, op, toen ging, was ik, ging ik nog... Ik, ik had het net gezegd toen jij het op de chat zei. Maar nu hoor je het pas, dat ik het zeg. Dat moet je altijd doen. Als er iemand is overleden, moet je jij alleen maar vasthouden aan de mooie dingen die er zijn geweest. Kijk, als jij aan iemand zit te denken die overleden is, en je gaat zitten denken, ze is er niet meer, dan voel je de pijn komen in je, in je, in je, in je hart. Maar als je dan uh, terug gaat denken aan de mooie, zie je? Ja, zie je, zie je ja, ja en is we drie maanden oud geworden met hartproblemen en we kregen een babytje te zien dat heel zwak was. Dus was het eindelijk al uh, ziek bij de geboorte. Maar ik mag wel tegen, zoals ze bij mij binnenkomt. Lieve René, mis je er wel iets aan? Want je had wel een hele lieve zus gehad. Als dit niet was gebeurd. Maar ja, dat is achteraf gepraat. Zij heeft gewoon maar kort hier mogen zijn. En is gewoon overleden. Maar je zus is heel, ze, ze is altijd met heel veel liefde naar jullie bezig. Zo moet ik het wel tegen je zeggen. Maar, maar dat kun je ook begrijpen, lieve René. Want jij vraagt op een bepaald moment, na 50 jaar of hoe lang, nog met haar contacten, dus zij is ook altijd in jouw gevoel blijven leven. En dat komt omdat zij ook altijd liefde stuurt naar jullie. vind het jammer dat ik voor Ineke geen contact heb kunnen krijgen met Peter. Maar ik heb hem erin opstaan, Ineke. Wij denken misschien dat ik volgende week of zo contact met hem krijg. Maar ik ga nu eerst even rijk sturen. Dan wordt ik iedere keer om gevraagd. En ik ga nu even aan jullie allemaal rijk sturen. En dan hoop ik dat jullie het allemaal mogen ontvangen. En dan ga ik eventueel, voor de mensen waar ik nog geen kaartje voor getrokken heb, nog een kaartje trekken als jullie dat willen. Ja? Dus... Ga maar rustig zitten, ontspannen en luister het maar gewoon even. En laat even alles los. Je mag ook je hand op je hart leggen. Of op je zonneverleggen en op je hart. Maar laat het lekker bij je binnenkomen. Hon, tja, se. Sho. Nen. Hondcha, se junem. se, zejo nem. Bonscha Ik vraag energie aan de goddelijke macht, en dat vraag ik voor Adrie voor Dani voor Dirk Tek, voor Donner voor Edwin voor Elisabeth, voor Esbiel voor Guppy voor Guus voor Ineke, voor Chaco, voor Jan, Ella en de kinderen, voor Joël, voor Krijn, Ina en Dennis, voor Lares, voor Lidewij, voor mijzelf, Nelly, en voor mijn kinderen, Wilfred, Anita en Harold en Erika, voor mijn kleinkinderen, Nick, Femke en Willaard en voor mijn mama had, en tevens voor iedereen die me heel dierbaar zijn. Ik vraag het ook voor Nico en ook voor Plonk en Maud en natuurlijk voor Romy en voor haar papa en voor haar mama ook voor de operator en voor de, het red, red en verder is voor iedereen die op dit moment naar mijn programma zit te luisteren. Sayeki, Sayeki, Sayeki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 Takomayo, Takomayo, Takomayo. Dat het licht, het goddelijk licht jullie de hele week mogen blijven beschermen. Dat is een heel mooi, lieve mommy dat je zegt, en voor jouw broer, ik dacht het ook, ik heb het in, in mijn gedachten jouw broer meegenomen, maar dat jij aan je broer denkt, is ook die energie zeker bij hem binnengekomen. En dat vind ik heel lief van jou, dat je dat gedaan hebt. Ik ga nu nog even kaartjes trekken, voor degenen die het er nog geen gehad hebben. Ik zie dat inmiddels ook Frederik binnengekomen is, goedenavond, lieve Frederik. Ik hoop dat je het gehoord hebt, wat ik uh, heb mogen zeggen. Nou, ik zie dat Niedewaai het lekker heeft ontvangen en Lara is het ook goed binnengekomen. Ook Jan, graag gedaan. Ik hoop dat jullie er ook lekker van genoten hebben. Het eerste kaartje is voor Adrie. En Adrie, dit kaartje zegt tegen jou, belangrijker dan het doel zijn de middelen. Mijn handelingen zijn vervuld van liefde en zorg. Dus het is te hopen dat je het ook zo voelt en dat het ook zo bij jou binnenkomt. Dan wil ik een kaartje trekken voor Frederica. Lieve Frederica, voor jou. Waar nodig kan ik mezelf laten gelden, loslaten of toegeven. Dus, jij hebt je op dit moment, als het goed is, sta je heel goed in je kracht. Want je kunt waar het nodig is, jezelf laten gelden, dus zeggen: ik heb het niet meer langer. Je kunt ook de dingen door loslaten en zeggen: van nou, je bent niet wijzer, of ook maar een keer toegeven. Want dat is ook vaak wel het belangrijk. Ja? Nu eens even kijken wie ik dan nou nog meer niet mee had gehad. Jawel, had ik jou voor jou al een kaartje getrokken? Plonk. Plonk heb ik nog geen kaartje getrokken. Lieve Plonk, hier komt jouw kaartje. Ik ontdek dat ik wat te zeggen heb, en ik zeg het. Dus, lieve Plon, op het moment dat jij de, in jou uh, het gevoel krijgt dat je wat moet zeggen, dus je ontdekt dat je ergens iets van moet zeggen, dan moet je het ook zeggen. Ja? En ik zeg het ook. Oh, je wel had al een kaartje gehad van mij. Oh ja, ik had voor jou geloof ik dat kaartje getrokken van... Uh, uh, ik kan het toe als ik het toelaten te laten gebeuren. Ik kan alleen maar plaatsvinden als ik het toelaten te laten gebeuren. We dan nu nog een kaartje voor zijn lieve wij, want daar had ik nog geen kaartje voor trokken. En jouw kaartje zegt tegen jou, lieve wij, ik heb getult met mezelf. Ik heb geduld met mezelf. Dat is inderdaad waar, beter een goede buur dan een verre vriend. En ik heb gelukkig een goede buur. En meer goede buren. Maar weet je wat het is als je eigen familie om je heen woont? Dan heb je eigenlijk je buur, want als je met jullie... Er zijn heel veel van jullie die wonen in de plaats waar je je eigen familie nooit meer ziet. En dan ben je, toch, dan is het toch erg fijn als er wat is en je je toch altijd op je buren kan beroeprooien. Want je kunt ziek worden midden in de nacht. Hè? Kijk, mijn kinderen wonen hier allemaal vlakbij. Als ik wat krijg, ik bedoel, dan zijn het toch altijd je kinderen die, uh, die in de buurt wonen. Maar mensen die in de plaats wonen als ze niemand kennen, is het zeker heel goed als, als je... Uh, die, en ja, wanneer heb je een goede buur? Ik vind dat een goede buur is heel belangrijk, dat er iemand verdraagzaam is. Mensen moeten eens dus wat meer van elkaar kunnen verdragen. En ik vind dat dat wel ver te zoeken is. Maar het kan ook in de tendens van het uh, leven liggen. En dan moet ik zo denken... Elise is, weer weg, Elise is weer weg en ik wou net een kaartje voor ze trekken. Nou. Iedere keer zegt, net ik komt twee huizen van mijn broer, 400 meter van mijn moeder en 500 van mijn zus. En de naaste buren die ik ken van toen ik aan de andere kant van ze woonde als buren. En die van nummer 4 woonde dus als kind die had nummer acht. Dus jij woont constant, jij woont dan echt tussen de mensen die jij vanaf uh, jongs af aan al kent. Nou, ik weet ook wel vroeg toen ik in de Haikansen straat woonde. Nou, en daar heb ik nog als ik daar in de straat in kom. Die, de mensen zijn nogal waar ik ook tegenkom en buren die ook neven me gewoond hebben. Die, eh, uh, die, die maar, maar, ik krijg altijd nog kerstkaarten van. En die komen altijd, zo roepen ze altijd nog tegen me. En ik weet nog wat, toen ik in een dorp was woonde in, in dat kleine huisje, dan zei Isaac en B altijd, dus wij gaan verhuizen naar een kleiner huisje komen en naar jou wonen. Het is gewoon zo, ik heb altijd, over, en ik heb in de gewoond, bij het cafetaria Fliktal. Die man van de cafetaria, die is nogal blij als ik, kom, als ik binnenkom, krijg ik gelijk gratis te eten en te drinken. En toen ik vroeger in België woonde, toen, woonden wij, uh, toen had ik op een gegeven moment, te wonen, ik, ben daar in november gaan wonen. En toen had ik, uh, dacht God, het was uh, nieuwjaar, toen hadden die mensen allemaal een briefje binnengedouven: van uh, luister eens, ik woon niet pas, ik wil graag met jullie kennis maken. Zou je het leuk vinden om, zeg maar, 4 januari bij mij gewoon even nieuwjaar eh, te komen wensen. En dan gelijk kennis maken naar de mensen kwamen. En die hadden dat zo geweldig gevonden. En die andere jaren dat ik daar nog gewoond heb, deden elk jaar nieuwjaar vieren bij de buren. Ze gingen altijd de dag na nieuwjaar, twee dagen of zo. Het weekend nadat nieuwjaar was gevallen, dan, dan deed de ene zorgen voor lekkere hapjes en drinken. En dan de, dat jaar toch op de andere. En die hebben dat nou als traditie nog steeds daar in die straat. Ze nou, dat zijn gewoon allemaal leuke dingen. Maar dit kan hier bij ons, uh, nee, dit gaat niet bij ons. Nee. Nou, dat was anders, hè. Er waren vreemde mensen, maar hier in Rijn kun je, ken je zoveel van die mensen. Je weet al hoe dat ze zijn. Je weet ook al hoe dat ze zich uh, hebben gedragen of misdragen ten opzichte van andere mensen. Jan ja, wil ook hier wel zo'n cafetaria hebben. Ja, dat is, dat is nooit weg. Jan is een cafetaria. En dan remt je natuurlijk op een bepaald moment al af. Ja. Kom, bij jullie wonen, nee, Gineke. Er wordt weinig bier gehaald, en wat eten erbij? Maar ja, dat is wel erg gezegd, maar ik ben ook wel een beetje op mezelf hoor. Ik weet gewoon, als mijn buren in de nood zit, dan ben ik er voor hun, of is het midden in de nacht. Ik zou nooit zeggen, wat ik doe dan niet, of commentaar leveren opeens, want de mensen moeten zelf leven en laten leven. Dan weet ik, maar ik ben toch een beetje op mezelf. En dat en, en, en daarom kan ik het soms voor begrijpen als mensen zich met mijn leven bemoeien. Want oh, het huis na nou het staat hier. Hoe groot is het, Ineke? Hoe groot is het? Kan ik er met de Wilfred en Erika en Wilhard ook in wonen? en, Ab en Willa en, en, en Harold. En dan moet ik ook nog een huis hebben waar Anita en de kinderen ook bij kunnen zijn. We krijgen is ook weer terug. En Adrie, hoe zit dit? Gaat er vanavond de kroeg openen? Heb je vanavond muziek in de kroeg? En nou, Chaco zegt, nou nee, wil ik wel. Ik wil er wel blijven wonen. Ik hoop dat jullie weer allemaal genoten hebben van mijn programma. Oh, ik mag niet de hebberik zijn. <lacht> ah, nee, dat komt. Ik, ik, ik moet gewoon een klooster kopen. Ik koop gewoon een klooster en dan komen jullie allemaal bij wonen. Gaan we in commune wonen. Ik kan het helemaal lachen, helemaal gezellig, toch? Nou, Krijn is ook weg, dacht, lieve Krijn. Dan kopen we een heel grote, een heel grote klooster. Dan gaan we hem met z'n allen verbouwen. Iedereen valt al zijn eigen afdeling, dus iedereen heeft eigen woonkamer. En zijn en eigen tv-kamer. Dus we gaan allemaal lekker gezellig zitten doen. Maar we weten wel gezamenlijk in één kuk. Zullen we koken? Zal ik wel koken voor de hele proef? Met Adrie samen. Adrie en ik, we gaan daar samen staan te koken. Gaan we lekker koken, dan gezamenlijk eten. Nou, dat zal toch gezellig zijn, hè? Ik zie het alleen voor me. Ja, het was wel lekker gezellig ongedwongen, daar vind ik ook eens mee op. En mijn plaatje blijft opruinen. In ieder geval, lieve mensen. Als we nou eens trouwens met z'n allemaal een klooster gingen kopen, al muntje bij muntje leggen, maar die, eh, en sommigen voor het weekendhuisje, en de anderen om permanent te wonen. En die is wel lieve mensen. Oh, Iedereen wil ook wat koken, want die kook graag, zeg ze, dus die biedt zich ook al aan om te koken. Maar ik ga nou echt stoppen, lieve mensen. Ik wens jullie allemaal nog een prettige zondag morgen. Nou, maandag ben ik er natuurlijk weer een uurtje voor jullie. Om 8 uur begint donderdag en daarna ik. Allemaal heel veel liefst. nog fijne dagen en op zijn Brabants gezegd: Houd doe! Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, oh hello. hello. <laughs>